Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische deelstaat New South Wales zitten tienduizenden mensen zonder stroom door overstromingen. Naar schatting zijn zo'n 32.000 mensen afgesloten van de buitenwereld. Reddingswerkers kunnen hen moeilijk bereiken. Vijf mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen en honderden huizen zijn onbewoonbaar verklaard. Op de meeste plekken is het water inmiddels gezakt... maar hulpdiensten waarschuwen nog wel voor uitdagende weersomstandigheden in de komende dagen. Rusland heeft afgelopen nacht opnieuw grootschalige luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij vielen zeker twaalf doden, onder meer in de hoofdstad Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. Het zou gaan om de grootste Russische luchtaanval in weken. Het Russische leger voert al een aantal nachten op rij grote luchtaanvallen uit op Oekraïnse steden. Juist nu beide landen honderden krijgsgevangenen aan het uitwisselen zijn. Rusland meldde vannacht ook drone vanuit Oekraïne. In het Gelderse Hattem is afgelopen nacht een voetganger doodgereden. De automobilist reed na het ongeluk door. Het slachtoffer, een man van 33 uit Hattem, werd zwaargewond op straat gevonden. Hij overleed later in het ziekenhuis. Er zijn twee verdachten van 23 en 26 opgepakt. Maar het is nog niet duidelijk of een van hen de bestuurder is. De politie laat weten dat er nog naar zeker één verdachte wordt gezocht. Het hoofd van de Noord-Koreaanse scheepswerf, waar afgelopen weken de waterlating van een oorlogsschip misging, is opgepakt. Ook is het hoofd van de bouw en een administratief medewerker aangehouden. Bij de te waterlating bleef het schip hangen op de kade. Dictator Kim Jong-un keek op dat moment toe en hij kondigde eerder al flinke straffen aan.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 Uh, te vinden op het album Penta, dat uh, teruggrijpt naar de, de, de fusion en de funk uit de jaren 70 En een fraaie cocktailbeat van Letten, Braziliaanse en Surinaamse muziek, ijzersterke album uh, van die Ronald Snijders Penta, geheten dus met, <coughs> met um, Johan Vroom op drums, Jeroen uh, Vierdag op bas, Mike Del Ferro op toetsen en uh, het uh, saxgeluid van Efraim,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 Hadden we al aandacht voor uh, Charles Mingus. Uh, de, de legacy van Charles Mingus werd na zijn dood... Uh, ...voortgezet door de Mingus Big Band. Onder meer met de Ronnie Cuber, uh, David Kikowski, uh, John Stubblefield. Uh, op het album Que Viva Mingus uh, richten ze zich vooral op de Latin Jazz composities van die Mingus. En je gaat luisteren naar Tijuana Gift Shop, de Mingus Big Band. Thank you.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 het kwartet bestaat verder uit Jesse van Rullen op gitaar, Frans van der Hoeven op bas en Martijn Fink op drums. Blijven even in Nederlands. Op Bosquejos do Brasil brengt de in Nederland woonachtige Braziliaanse saxofonist-fluitist Lucas Santana Latijns-Amerikaanse muziek samen met klassiek invloeden. Hij wordt op zijn album Bosquegos de Brasil ondersteund door het...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 De Boskego Dos van Lucas Santana ging over in een nummer van de Finse bassiste Kaiser Meens Sivu, de oprichter en leidster van het kwartet Kaisa's Machine, waarmee ze al optrad op het Noordse Jazz Festival in het uh, Bimhuis. Moderne toegankelijke jazz met een uh, poppy touch. Met uh, het prettige zoet stemgeluid van de eveneens Finse Maya Manila.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 Die mag graag jazz met rock verbinden en populaire rocknummers uit zijn jeugd in een jazzy jasje steken. Je gaat luisteren naar een uitvoering van Cream's White Room met Vic Juris op gitaar. Te vinden op plek 1230 in de ZFM Jazz Top 2025 cover-up. De enige reparade die tot stand komt via alcoholritmus en kunstzinnige intelligentie. Set of M&Js. Top 2025 cover-up. An open padding. Oh,